ik zal ons eerst even voorstellen van vanochtend de presentatoren Pieter Joustra, Benno Veugen, techniek, Pascal van der Beek. En wij gaan het vanochtend, Pieter, goedemorgen, gaan we het hebben over welke onderwerpen. Oh, een heleboel onderwerpen, Benno, goedemorgen. Nog even vermelden dat de koffie hier wordt geschonken, rijkelijk wordt geschonken in Hotel Hoogland. Dus alle dames en heren die het live willen meemaken, komt naar Hotel Hoogland toe. De redactie is in de vertrouwde handen. ...van Yvonne Roosendaal. We hebben een hoop onderwerpen. We gaan eerst praten met Peter Den Boer van de gemeente Zandvoort. Is Zandvoort nu al winterklaar? Of hebben we de winter gehad? Of komt er nog een winter? En zijn we er wel klaar voor? En Peter die weet er alles van. Ik ben benieuwd of we nog zout hebben. Ja. Maar dat horen we wel van hem. Dan om vijf voor half elf Helma Hoogland. Uh, over de decemberactie. En dan worden de laatste loten worden getrokken hier op 8 januari. Onder noodreël toezicht natuurlijk. Nou, vanzelfsprekend. Ja. En dan om tien over half elf dan gaan we een special doen. Want dan gaan we praten met de gedeputeerde Jaap Bond. Van de provincie Noord-Holland. Hij heeft zijn fauna beheersplan doen uitkomen over het afschieten van Dammerten. Ja, we ben... gaan dat telefonisch doen en dat wordt heel opmerkelijk. Ja, dat wordt een technisch hoogstandje. En, uh, maar ik ga ervan uit dat dat helemaal gaat lukken. Uh, ja, die damherten die houdt Zandvoort natuurlijk bijzonder bezig. Deze week nog ging er een, twee keer zelfs een bericht van de gemeente Zandvoort uit... om damherten te melden als ze door je straat heen lopen. En ik ben reuze benieuwd, Pieter. Wordt het een uh, grote schietpartij in het dorp? Vliegen de kogels straks door de straten van Zandvoort? Want wat gaat de gedeputeerde bond doen met al die damherten hier ja, in het dorp? En niet alleen dat. Je moet dus nu... een Telefoonnummer van de politie bellen of zelfs 112 mag je bellen als je een hert in je straat ziet lopen. Ja. Nou ja, ik woon in een straatje waar veel mensen wonen, dus als al die mensen gaan bellen, dan ligt 112 plat. In ieder geval 0900 8844 ligt plat als we een hert hebben gezien, want er zijn er zoveel. Dus Zandvoort, oproep van de gemeente, bellen naar de politie als je een damhert hebt gezien. Dat vinden ze leuk bij de politie. Wie verzint zoiets? Ja precies. Nou daar zullen we het straks dan ook over hebben. Ja. Dan om tien over elf dan komt Astrid van der Veld van het GBZ en Jerry Kramer van VVD praten over de vergunningen. En dan hebben we de parkeervergunning hebben we het dan over van de bewoners van het louis David's carré Ja. En... en vervolgens gaan we daarna praten met dominee Verwijs, de predikant van de protestantse kerk Zandvoort, die alles weet over Thaisee. Kerken lopen leeg en daar loopt het vol. Ja, 30.000 jongen maar liefst uh, kwamen naar Rotterdam, de Aanhooi om daar een, uh, nou ja, een meer of meer spiritueel uh, evenement bij te wonen. Er is dus nog hoop in de toekomst. Gelukkig wel. Dan het laatste item, een klassiek item. Dat is dat Classic Concert. Uh, ja, in ieder geval Toos Bergen en Peter Tromp komen samen om te vertellen. De een over het uh, nieuwjaarsconcert en de ander over een openingsconcert. Ze concurreren elkaar de tent uit hier in Zandvoort. Uh, in verschillende kerken wordt in ieder geval uh, morgen worden concerten gegeven. Uh, gehouden. En ik kan niet kiezen, dus ik ben benieuwd wat ze gaan vertellen zodat ik wel een keuze kan maken. Je moet gewoon bij het muziekpavillon gaan staan in het <laughs> centrum van het dorp. Oh, dan kan je ze alle twee horen. Dan kan je ze alle twee <laughs> horen. We gaan eerst een muziekje draaien. Oké, okay, dankjewel. Zandvoort is winterklaar. Nou uh, ja, misschien praten we al een beetje in de verleden tijd. Het is bijna 10 graden in Zandvoort. Uh, 7 tot 10 graden denk ik zo'n beetje. En um, ja, uh, ja snel. Op, als Benno, maar maar alleen Limburg heeft er nu last van. En de verwachtingen zijn dat er voor eind januari nog een alsteden-top komt. Ja, punt, ja, ja, ja nou, daar geloof nee, ik helemaal niks nee, van. Dus, uh, ja, we ons maar misschien, Peter de Boer. Uh, welkom in ons programma. En um, wat denk jij? Wordt het, wordt het nog winter of houden we dit kwakkel weer? Ik ben geen voorspeller. Uh, de ervaringen van afgelopen jaren uh, brengen ons steeds tot verrassingen. Maar voorlopig uh, denken dat we het gehad hebben. Ja. Maar mijn gevoel, zegt dat. Dus we gaan meteen de lente nu in. In één keer nou, een mooi weer. Ja, dat is nog wat anders. We blijven lekker kwakkelen. Maar de, de, de, de grote... Ja. Grote neerslagvlagen. Uh, Volgens mij zijn, uh, hebben we die gehad. Ja. Ik ben het positief. We ben ik er ja, blij mee. Uh, oh. Moet moeten het jaar goed beginnen. Ja, ja zo. Is ja. Het. Ja. Je bent hoofdafdeling Reiniging en Groen. Ja. Uh, nou, iedereen weet, we hebben al de nodige sneeuw gehad. Uh, is Zandvoort door zijn zand en zijn zout heen? Nou, Zand natuurlijk niet. We waren, uh, zand... Uh, we waren er <laughs> bijna doorheen. En uh, we kregen de hele tijd niks. Ondanks de contracten. Want dan. Uh, uh, of vanwege de landelijke uh, nood aan zout en strooimiddel uh, uh, gaan er ineens andere wetten gelden. Dan krijg je niks meer en dan heb je wel contracten. Maar die zijn, zijn waardeloos. Zijn waardeloos. Oh. Dus dan heb je de zogenaamde zoutloketten. Waar heel veel gemeenten zich bij aansluiten. Waarom sluit je een contract als het waardeloos is? Nou, om, ja, dat is natuurlijk met meer dingen. Als, uh, als er noodsituaties zijn, dan uh, zegt de politie ook ineens... ik moet je auto weer hebben. <laughs> of uh, of uh, dan, dan, dan, is het, dan gaat een hogere macht gelden. Dan gaan ineens andere wetten gelden. Het Rijk zegt, uh, wij willen de Rijkswegen primair bereik, bereidbaar hebben... En dan de provinciale wegen. En dan mag de gemeente doen wat hij wil. Oké. Okay. Maar goed, het is vorig jaar voor het eerst gebeurd. En dit jaar is dat weer gebeurd. En om dat een beetje goed te maken heb je de zoutloketten. Dat is een, een organisatie waarbij de gemeenten zijn aangesloten. vrijwillige basis. Iedereen doet dat gelukkig. Waarbij dan de helft van jouw voorraad die je nodig hebt om jouw hoofddingen te doen kan worden geconfiskeerd door andere gemeenten, herverdeeld. Maar daartegenover staat dat als jij niks hebt, mag je weer de helft bij, daar ook weer uit plukken. Hmm. Dus dan vindt een herverdeling plaats. Die situatie hebben we bijna gehad tot het moment dat het weer ging dooien. Ja, ja. Over hoeveel zout praten we nu, wat jullie in Zandvoort uh, op de weg leggen? Uh, norm, in een normale winter leggen wij uh, ongeveer uh, iets meer dan 100 ton zout weg. En de afgelopen uh, periode tot, tot aan het nieuwjaar hebben wij dit jaar al 240 ton neergelegd. Tweeënhalf keer zoveel? Ja, alleen al dat, alleen de, uh, vanaf november. Zo, ja. Ja, en als die winter dan nog niet voorbij is, ja. dan... Eh, wordt... je, nou, toen werd het nijpender en toen zijn we op gaan mengen met zand. Dus dan een verhouding zand-zout, een gelijke verhouding. En dan heb je in ieder geval stroef en dan, doet dat, ja, dan heb je natuurlijk minder dooi-effect. Nou, daar waren we net mee bezig tot ineens uh, de dooi inviel. En uh, nu ineens hebben we weer uh, de meest maximale voorraad liggen. Maar wat, wat staat er nu in de gemeentebegroting uh, voor de zoutinkoop? En wat, als je nu 2,5 keer zoveel uitgeeft, dan betekent dat het uh, huishoudboekje niet sluitend meer is. Nee, dat klopt. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn uh, de, onze, de, de tegenvallers die we hebben. Om een indruk te geven uh, aan de totale gladheidbestrijding <lacht> hebben wij in 2008 30.000 uh, uh, nee, 30 euro uitgegeven, 2008... In 2009 93.000, want dan hadden we het voorjaar ook alweer in, in, in het begin van het jaar. In 2010 zit, zaten we al aan de 140.000. Dus dat is al, al meer dan vier keer zoveel als twee jaar ervoor. En omdat het een natuurverschijnsel is... We hebben, dan, maar ook omdat de prijs van het zout misschien omhoog gaat? Nee, nee, nee. Zout, het, op zich is dat zout gaat niet... Ik niet, dat, bedoel, dat zijn wel grote hoeveelheden, maar... Daar zitten de, de, de kosten niet in. Het zit natuurlijk meer in de activiteiten die je doet. Maar ja, ook ja, ja. dat oud geld dat loopt natuurlijk mee. En je gaat maar weer strooien. En maar weer strooien. Dagen en nachten achter elkaar. En, en heb je de, moet je ook nog investeren in apparatuur? Uh, dat zit dat is, dat is normaal. Dat, die hebben we. En dat is een, zit normaal in de begroting. En om de zoveel jaar wordt dat vervangen. Oké, okay, dus het hoeft geen extra in te komen. Nee, niet extra in te komen. Nee. Hm? Nee, het zit hem enkel en alleen in het feit dat uh, uh, elke dag dat het uh, uh, glad is... Moet je uitdrukken en, en ja. heb, je, heb je die middelen nodig, die strooimiddelen. Doet het uh, gemeentepersoneel dat zelf of hebben jullie aannemers in dienst? Dat doen we zelf. Oh, ja. En vanuit de gedachte dat uh, als er sneeuw en ijs ligt, dan kun je, geen, kun je bijvoorbeeld niet de straten vegen. En ook uh, groenonderhoud uh, kun je minder in doen. En die mensen zijn dan toch beschikbaar. Dus die hebben dag en nacht lopen buffelen om de straten ja. begaanbaar te houden. Ja, ploegendiensten, ja. Zo, ja. Ja, je moet er toch maar s'nachts uit opeens. Ja, maar goed, daar hebben we dus een systeem voor. De, uh, het systeem is dat je uh, overdag kijkt naar de uh, weerberichten. Wij hebben een, een, een alarmlijn met uh, Meteo Vista, dat is een weerbureau. Die houdt precies bij, tot, tot, die kan tot op vijf minuten de, de, de, de buien voorspellen. kan ook zien hoe lang ze duren. En, uh, de, de, en dan kun je de effecten de... bekijken. En dan kun je effecten bekijken. En dan weet je van jongens, over een uur moeten we dat doen. En vanavond hebben we zoveel mensen nodig. Morgenochtend moeten we dat doen. En mijn, mijn buurman, Ben Hoogheugen, die rijdt met enige regelmaat op de ambulance. En als je dan hier in de, de regio bekijkt, dan vallen toch verschillen op. Uh, in Zandvoort uh, bepaalde wegen, dat je zegt, nou die zijn niet helemaal schoon. Heemsteden helemaal een wanhoop. Haarlem valt ook niet mee. En Bloemendaal schoon. De Zeeweg schoon. De weg schoon. Hoe kan dat? Is er zoveel verschil in beleid? Er is... Uh, in principe... Uh, het beleid is erop gericht om de wegen... zo, uh, zo schoon en zo bereidbaar mogelijk te houden. Dat waarbij bijna bij alle gemeentes eerst gekeken wordt naar de primaire, de hoofdwegen, hè? dus de, de, de, de diensten en de bus eh, moet over die hoofdwegen kunnen. Zijwegen is eh, een, een tweede verhaal. Dat is één. Twee is dat bij de huidige methodieken is het nodig dat, eh, dat je eh, ook verkeer hebt dat over die wegen rijdt, want die, dat zout moet erin gereden worden. Je erop strooien helpt niet, tenzij je er onwaarschijnlijk veel op gooit. En dat is nou weer iets wat de provincie doet. Uh, uh, um, je noemt de, de, de, de Zeeweg en de Vogelenzankseweg. Dat zijn er net twee provinciale wegen. Daar wordt dan uh, kennelijk... Nee, het zijn twee dingen. Daar wordt dus heel veel op gereden, die wegen. Dus die, de werking is goed. En wat er opgestrooid wordt, is meer dan gemeenten in hun beleid hebben. Want alles wat je erop strooit, verdwijnt in de grond. En het is hartstikke slecht voor het milieu. En dat de provincie zoveel op heeft met het milieu. Ja, maar goed, dat zijn, je maakt twee afwegingen. Als je zegt, ik wil dat die weg uh, veilig of bereidbaar uh, uh, per se helemaal schoon is. Dan is dat de enige consequentie. Peter, wat, wat mij in ieder geval als, als vraag uh, naar boven kwam de afgelopen tijd uh, tijdens die gladheid. En inderdaad, uh, wat Pieter zegt, uh, ik rij natuurlijk door alle gemeenten zijn uh, in deze regio. Dus dat, dat valt het des te meer op. Um, waarom, waarom wordt dat niet gewoon... Regionaal geregeld die gladheidsbestrijding? Waarom doet elke gemeente dat uh, gewoon uh, voor zichzelf? Dat is een uh, hele goede vraag. Uh, ik, misschien dat wij over. Uh, nou pak een beetje uh, tussen de vijf en de tien jaar uh, hier antwoord op weten. Als, als in, in de lijn wat er nu gebeurt landelijk. als je kijkt dat, dat gemeenten grotere verzorgingsgebieden gaan vormen. Ja, dan, dan zul je dat wel krijgen. Maar het, ieder doet dat uh, wel vanuit een uitgangspunt. Maar verder, het heeft ook nog te maken met de ondergrond. En het heeft te maken, uh, uh, ik noem maar wat vogelangangse weg. Heb je hele delen waar bomen links en rechts staan. Ja. En, en anders heb je weer een weg waar de wind overheen giert. Hier heb je weer invloed van de zee waar het, waar het dan eerder uh, dooit dan, dan elders. En dat dus hun, hun beleidsuitgangspunten uh, van die gemeente zijn eigenlijk allemaal van hetzelfde principe, maar niet letterlijk hetzelfde verhaal. In uitvoering. In uitvoering. Nee, ja. Allemaal zijn ze bezig. Maar ik noem maar wat, als je, het is ook met schaalgroter te maken, als je in, in Zandvoort zijn bijvoorbeeld uh, uh, 20 mensen van de gemeente constant bezig daarmee. ...voor het gebied zo groot als Zandvoort. En als je Haarlem neemt... ...dan zouden dan daar misschien wel... Uh, ...bij wijze van spreken duizend mensen moeten bezig zijn. Maar dan zijn er, ook, dan zijn er daar maar... Uh, ...200 bijvoorbeeld bezig. Ja, ja. Dus, dat houdt een keer ja, op natuurlijk. Dat houd ik erop. En ja. het is uiteindelijk... Uh, um, ...is het ook wat je als... Over, ...als gemeente uh, beschikbaar stelt... ...en wat je daar voor over hebt. Iets anders is nog dat wij... <coughs> ...nu... ...dit jaar een heel extreme periode gaat hebben. En wat ik net al zei, aangaf met, die, met de uitgaven... ...er is een begroting en je gaat van gemiddelden uit. Hetzelfde geldt voor, voor uh, stuifzand bijvoorbeeld. He, dat, dat zijn dingen, je gaat van gemiddelden van jaren uit... ...en ineens komt er iets heel extreems. Peter, ik ga weer even terug naar, naar de gladheid. Je zegt net, de hoofdwegen in Zandvoort, die pakken we aan. De zeewegen laten we maar eventjes... Uh... Nee, dat zeg ik niet goed. We pakken als eerste de hoofdwegen aan... Ja. En in tweede linie komt dan de rest. En uh, zit er een, een groot tijdverschil tussen de eerste linie en de tweede linie? Nee, er zit een, uh, een uur of drie tussen. Maar de, de rest, en dat, dat is een, een, een vraag die steeds terugkomt... de rest is dan het, uh, het, het, het, het, de woonstraat. Als daar onvoldoende uh, verkeer rijdt, <lacht> dan kun je dus strooien wat je wilt. Dan, dan heeft, zo dan heeft dat niet zoveel effect. Iets anders is nog dat mensen zeggen: waarom wordt hier niet geschoven? Je kan alleen maar schuiven als, het, uh, als het de sneeuw zich daartoe leent. Dus het moet een bepaalde dikte hebben. En het moet, een soort, uh, het moet ook meewerken. Borstelen. Wat men ook uh, roept: dat kan niet. Kijk maar naar je eigen be Dat kan niet altijd, bedoel ik. Kijk naar je eigen bezemtje. Als, je dan, uh, als de sneeuw een bepaalde uh, uh, uh, samenstelling heeft, dan zit je bezempje vol. En dan kun je borstelen dat je een ons weet, dan gebeurt er niks. En ik neem aan dat je toch nog steeds een beroep doet op de inwoners en de bedrijven... Ja. om een eigen trotwaartje ja. schoon te maken. Ja. En dat scheelt een heel stuk al. Dat als iedereen dat zou doen, dan zou dat een stuk schelen. Wat, wat is jullie indruk? Is het, uh, gebeurt dat goed in Zandvoort? Mm, nee. nee. Men nou, laat dat voor wat het is. Nou, niet men, maar uh, oh, oh, oh, niet in voldoende mate. Het is niet één massale... Uh, feestelijke uh, schuif- en veegactie. Uh, Ik moet wel zeggen dat uh, de, de winkels, die hebben uh, eigenlijk wel uh, unaniem uh, hebben ze actie gepleegd. Dus de, uh, en en daar, is het, uh, daar is het wel goed gegaan. Ja. Laatste vragen. Hebben we voldoende ijs of zout als in de komende weken die Elstede tot gaat komen? <laughs> we hebben nu voldoende. Dus uh, onze uh, voor ons uh, voorraad hok ligt tot, tot de nok gevuld. En uh, uh, wat, het is dan afhankelijk normaal, van, van uh, hoe de leverancier wil leven. Normaal gesproken hebben we binnen, uh, binnen 48 uur hebben we de voorde pijl. Afgelopen uh, periode was er landelijk een probleem, omdat het Rijk confiskeert zout als er niet voldoende voor de Rijkswegen is. En dan, ondanks je contract, krijg je gewoon geen zout geleverd, want het is er niet. En eh, normaal gesproken haalden ze in Europa zout uit de mijnen en uit, uit, uit, de, uit de grond. En nu moet het met schepen moet het dan uit Egypte en, en Tunesië komen. En dat is al weken onderweg. de dus schepen zijn inmiddels gearriveerd en iedereen is weer blij. Ja, Oké. Okay. Ja. We gaan ons opmaken voor de lente Peter. Want je doet ook ja, groen. Zo dat. En ik hoop dat er veel groen in het de dorp komt. Mooie nou. bakken. En dat het hier feestelijk versierd is. Nou, daar gaan we ons best voor doen. En wil je onze uh, complimenten uitspreken aan alle medewerkers. die in deze barre dagen toch s'nachts het huis uit gingen om de wegen wat begonnen. te maken? Dat zal ik uh, uh, met plezier doen. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. We hebben we inmiddels aan de presentatietafel allerlei overleg van hoe gaan we de laatste loten trekken, en wat is de procedure, de notaris, uh, goedemorgen notaris, misschien, Goedemorgen. misschien dat u zichzelf even voor kan stellen aan de luisteraars. Ja, mijn naam is uh, Zwart en de notaris hier in de Zaltvoort, de. op straat, 21, dat, dat is dan nou weer uh, net reclame Pieter. <laughs> Ja, zoveel notaarskantoren hebben we in Zandvoort niet. Nee, dat is waar. Er is er één. Er is er maar één. En <laughs> natuurlijk uh, Helma Hoogland, ja. die uh, met een hele lijst uh, voor zich uh, zit. Uh, met, uh, ik weet niet wat. Uh, wat uh, waar, uh, zijn dat uh, de, de winnaars die al getrokken zijn? Of, uh, nee hoor, nee, hoor. dat is uh, een overzicht van de prijs. Oh, de overzicht van de, de prijs. En we gaan de week. deze week dus ook de hoofdprijzen doen. Hè? Kijk nou, eens aan. Helma, als ik kijk naar die zakken, er staan hier een, een stuk of vijf. Drie. Vijf, Grote oh, zakken vol. Dit is ongelooflijk. Het is een groot succes geweest. Ja, het is. Uh, het heb je is... ze geteld? Uh, loten. Nou, deze keer heb ik ze niet geteld. Nee, ah. maar aan het begin ging het eventjes wat moeizaam, leek wel. Maar het was natuurlijk de sneeuw en de barmstel. Ja, barmst. Dat kijken we allemaal. En uh, de laatste week was het erg veel erg. Dus dit dus hebben we het weer een beetje goed gemaakt. Dat betekent dat al die dat mensen in Zonfort gekocht hebben. Uh, ja, ja, en ook wel buiten maar ik merken we ook heel vaak dat mensen toch uit Haarlem, uh, nou ja, ook wel eens een keer Brabant noem maar op, hier naartoe komen. Nou, dat is ook geweldig, hè? daar doen we het allemaal voor. Goed, we gaan onder notarieel toezicht gaan we trekken, of ja. althans als de notaris trekt. Oké, okay, ik ga eerst de prijs even voorlezen. Hè? Dat is dit, we gaan nu welke prijs doen, hoofdprijzen nog niet? Nee, nee, we gaan eerst de weekprijs doen. De weekprijs. Oké, okay, Bruna Balkenende. Een straatje, oftewel een 1 vijfde lot, ik ben daar niet helemaal mee op de hoogte, maar laten we zeggen een 1 e lot. Ja, die uh, is gewonnen door uh, mevrouw Linda Wanders aan het Witteveld nummer 8. Prima. Jij doet het. Hartstikke mooi. Zit je ook in de administratie, Pieter? Ja, <laughs> ik, ik ken de procedure. No? Oh, je kent de procedure. <laughs> Pieter, jou is er al jarenlang uh, loterijen gedaan. Ja. Goed, de okay. volgende. Dat is een notenpakket van Sabon, de heer Rubeling... O, in de lekker. Kerkstraat. En die is voor? De heer of mevrouw Bakkershouwer... aan de professor Zemelstraat nummer 23. Prima. De derde prijs... Beschikbaar gesteld door Blokker, een cadeaubon van 15 euro. Die is gewonnen door El Dijnem, burgemeester Engelbertstraat, nummer 5. Oh, oké. Okay. Dan krijgen we prijs 4 van de Kaashoek, een zuivelmandje. Uh, gewonnen door mevrouw Sonja Loos, Willem-Klaasstraat, nummer 8. Prima. Prijs 5 van Gal en Gal, een rode of een witte wijn? Nou, doe maar rood. Uh, gewonnen door... R. Forum Potgietenstraat 23. Is Rosé ook goed? Ja, ik denk ja. het wel. Moet je ze alle twee nemen. Parfumerie Drogisterij Moerenburg heeft beschikbaar gesteld. Een cadeau doos Noah Pearl van Cacharel. A. Steenkamp, Oranje Straat 11, zwart. Slagerij Marcel Horneman, een fondue comet of een cometschotel voor vier personen. Mm. Dat wordt een leuke avond. Nog even flink hustelen in de vuilniszakken. Die is gewonnen door Els Scheurs, Willem Draaistraat, nummer 3. Nou, okay, dat was prijs nummer 7. Dat wordt een leuke weekend. Daniel Groente en Fruit, een doos per Ook niet weg. Door P. Groenestein, Ronald Keterlakkenstraat, nummer 18. Oké. Okay. De negende prijs, beschikbaar gesteld door Shanna Shuriper en Lallowair, een dames, dames- of herenhakker. D. Wenker, nummer 69. Dan alweer prijs nummer 10, van La Bonbonnière, een bonbonsdoosje. Lekker bij de koffie. Uh, J. Willemsen, Grote Krocht 4A. De Zandvoortse Apotheek heeft beschikbaar gesteld. Een waardebon Fiji. Wat? Een waardebon van het merk Fiji. Oh, paracetamol Ja, ik. <laughs> ik had ook liever paracetamol uh, Die scholen daarna door P. Harder van Lennepweg 65-41. Uh, oh, dat heeft hij nodig. Kijk, dan win je eerst een fles wijn en daarna die paracetamol. Dat is ja. inderdaad. <laughs> Zandvoort, een verwendbon van 15 euro, zit ik er goed op? K. Koper, Herman 1 in Zandvoort. Prima, dan zijn we weer aan prijs 13, kwekerij van Kleef, een cadeaubon. Duin Dorens. Door P. Kaling, Lorentstraat, nummer 60. Prima, de Wolk of Veen in de Bakkerstraat, een cadeaubon van 10 euro. Wat is dat voor een zaak? Door Femke van jeetje. het Nederend. Oh, straat 22 in Haarlem. Sorry, dat, ik zat er een te praten. Wat, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> Femke van de Nederend. Eh, nee, ja. In Haarlem. Okay. Bloemcircans Jeff en Henk Bluis. Een bloemencadeaubon van 15 euro. Even het lot openmaken. En die is gewonnen door I. Schorel. Brederoudestraat 83. Is dat prijs 15? Klopt ja, 15. Met? Klopt okay. helemaal. Prijs nummer 16, Versteegers IJzerhandel, een cadeaubon te waarde van 15 euro. Die gaat naar Dave Bluis, uh, Dr. Gerkenstraat, 40 zwart. Chocoladehuis Willemsen, een chocoladegeschenk. Die is gewonnen door Peter Janssens. Als het niet goed te lezen is, is het eigenlijk een streng hoor. Dat is, is, niet, streng, dat hoor. is de Duinstraat. Duinstraat, Duinstraat 2 in Zandvoort. Ja, daar kom ik wel uit. Ja. Oh ja, jij moet natuurlijk administratieve werken. Ja, ja, kaashuis Tromp, een kilo kaas van smaak naar keuze. Nou, Peter komt zo, misschien kan hij het gelijk meenemen. Ja. Die is gewonnen door A.M. Gielsen, Vlemingstraat 316. Snackberg het plein heeft beschikbaar gesteld, een hamburgermenu. Gewonnen door J. Draaier, Hobbermaafstraat 23. Stel beschikbaar een cadeau rond de waarde van 20 euro. Dat was alweer prijs nummer 20. Gewonnen door... Dat kan ik niet lezen. Moet u een brilnotaris? Dus? Misschien ja, zit nou daar ook een bril. Aan de 37. Helberg. Helberg, ja. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. En ja. uh, <laughs> um, dat was een music store, hè? nummer 20. Ja. ja. De Hema in Zandvoort, een paars gebreide poef. Zo. Zo. Nou, daar ben ik blij mee. <laughs> Die gaat naar uh, Verpoort van Spijkstraat 2 slash 12. Prima. Bloemenhuis Weebluis in Noord. Een bloemencadeaubon van 25 euro. Die gaat naar mevrouw A. Volkers van de Heuvel, Koninginneweg 23. Slagerij Vreburg, een rollade naar keuze. Geen kruidenrol aan, dat vind ik lekker. Naar Carré, Paradijsweg nummer 10. Circus voor twee kaartjes voor de bioscoop. De agenda van de bioscoop staat op zfzandvoort.nl. Naar Plantenga, Koningsstraat 22. Zie Optiek in de Halterstraat, een brilketting naar keuze. Naar Ed en Aartje Fransen, Zeestraat, 67. Krooncafé XL, een lunch ter waarde van 10 euro. Naar P. Kuling, nummer 60. Prijs nummer 27, Emotion by Esprit in de Haltenstraat, een cadeaubon van 25 euro. Die gaat naar Stephanie Vork, Oranjestraat, 13 rood. Beachnet. Internet en Computercentrum in de Haltestraat. MG-USB-stick Kingston. De laatste prijs? Die gaat naar QV Lorentstraat, 549. Prima, dit waren de weekprijzen. De weekprijzen. Nou, helemaal goed. Gefeliciteerd, de allemaal. Ja, ja. er is ja, stiekje eromheen. Er een leuke prijs tussen. Oh, nee. ja, Oké, okay, dan gaan we voor de hoofdprijzen. Dat houdt in dat er nog een paar zakken aangesproken moeten worden. Meneer Zwart. Is, is dat een zevenweekse voettocht door de Sahara? <laughs> Het is ongelooflijk. Luisteraars, je zou het moeten zien. Hier de presentatietafel is helemaal omgeven door vuilniszakken. Gelukkig en hebben niet... we hoofdafdeling reiniging nog in de neus. En, en, en niet de kleinste zakjes. Het zijn boordevolle grote vuilniszakken. Er zitten er duizenden in. En dan gaan we nu aan de hoofdprijzen beginnen. Hoeveel hoofdprijzen hebben we? Um, Ach, geloof ik. 1, twee, drie, vier, vijf, zes, zes. Nou, dat is Ach, nee, zielig. Uit elke zak moet je dan twee kaartjes halen. Ja, nou, we kijken. We zullen het goed verdelen natuurlijk. Ja, zoveel kan natuurlijk niet in één zak, hè. Dat begrijpt u wel. Nee, dat ik we snap ik helemaal. We moeten meer een zak om ons heen hebben staan. Be beginnen met de eerste prijs. De prijs is beschikbaar gesteld door Sunparks Inmiddels Sunparks heb ik begrepen. Ja. Yep. Diner voor zes personen en één uur bolen. Zo. Dit is gewonnen door uh, Van der Veen, Halterstraat 33. Oh, Oké. Okay. De tweede prijs beschikbaar gesteld door Circuit Park Zandvoort, twee jaar kaarten. Dat is gewonnen door mevrouw Marion Klein, Max Ewerstraat, nummer 63. Radio Stiphout, een Philip Wake-up Light. Uh, die gaat naar familie Schouten, Kronboomsveld, 28. Vlug Fashion heeft een armband beschikbaar gesteld, een Plata de Palo armband. En zeg maar niks. Ja, ze zijn prachtig mooie armbanden die in de vitrine heeft liggen. Maar is, oh. Volgens mij voor een heer is dat maar, Dat moet je toch weten, Ben. Ik dan. geef niks om sieraden. <laughs> dat was de vierde prijs, vlugfashion. Uh, die gaat naar Jede Vries, uh, Juliana Wegs nummer zeven. Jury Jurieper en Lenoir heeft een leren damestas beschikbaar gesteld. Gewonnen door Van der Leden, Boulevard Paulus 21. Uh. Albert Heijn. Twee keer een winkelwagentje van 150 euro. Zo, Zo. kijk, Twee keer voor één winnaar. Ja. Zo. Nee, niet voor één winnaar. Oh. Twee verschillende winnaars. <laughs> ja. Maar is het, is het één prijs? Of? Uh, uh, twee prijzen, twee prijzen. Eh, twee keer. Ja, oké. Twee, twee, twee, ja. heel ja. ja, okay. ja, ja. <laughs> goed, Lotharischwart. Dat uh, heb je nou, Het eerste winkelwagentje tariswart is gewonnen dan. door Elf van Wensum, uh, Kerkje de Straat 1. Nog een winkelwagen. Oh ja, en de tweede winkelwagen gewonnen door Tevers. Meiland-Hobbermansstraat uh, 47 in Heemstede. Dus dat is de zevende dan, hè? Ja. Oké. Okay. Even de administratie. Ja. Nummer 8 van Vessen, de Een verjaardagsfeestje voor 10 kinderen. Als je stuur, geen kinderen hebt, <laughs> kan je klein kinderen. Uh, Ellen Kleinkinderen. <laughs> gewonnen door Ellen Nederlof, kostverloren straat 60a. Oké. Okay. Dan hebben we een lagarde fotografie, let op, een complete fotoshoot, inclusief prins en een lijst. Nog even goed husselen. Die wordt uit de verschillende zakken nu geprukt, ja. onderuit de zak komt die. Ja. Uh, die gaat naar Enterrol, de Ruitenstraat 6 flat 1. Prima, nou dan hebben we dus 10 prijzen, dat is de Rabobank, een Rabocruiser, dat is een fiets. Oh, de laatste oh. prijs is dat. Ik denk een gratis bankoverval. Maar, uh, <laughs> uh, naar de familie Roeling, Tjerkin, straat 2, flat 5. Nou, dat uh, waren ze. Nou, geweldig. De tien hoofdprijzen. Wat leuk zeg. Volgend er... jaar, dit jaar weer. Dit jaar weer? Ja. Dit jaar? Ja, we zijn natuurlijk een beetje laat hè, met het trekken van de prijs. Nou, dat, dat geeft niks. Alles, uh, we kijken niet op een weekje. Nee, wel nee. Wel nee. de week is de prijsuitreiking. Uh, dus. Oké. Okay. Dat ga ik allemaal nog even regelen, maar dan weten de mensen. Waar? De waarschijnlijkheid in Kanker VXL. Mm. We hebben het altijd in Dansé gedaan. We gaan het gewoon voort. Zo is dat. enorm bedankt voor al je actie. Graag gedaan. Notaris Zwart, enorm bedankt voor uw komst. Graag gedaan. En het eerlijke trekken. Ik heb erop toegezien, het ging eerlijk. Ja. Goed gedaan. <laughs> dank u wel. En uh, iedereen uh, nogmaals van harte gefeliciteerd met, uh, met de nou, strijd. Dank u zeer. Oh. Dank u wel. Het volgende onderwerp, en dat is met gedebuteerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland natuurlijk. En we gaan met hem praten over fauna, beheersplan Damherten. En voordat we, we gaan eerst maar eens even kijken of we meneer Bond kunnen verstaan. Goedemorgen, meneer Bond. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent een beetje zachtjes. Misschien kan de technieken wat aan doen. U kunt ons goed verstaan, meneer Bond? Ik ja, kan u prima verstaan. Oké, okay, prima. Goed, meneer Bolt, ja, uh, fauna, beheersplan, damherten. En, uh, we kregen een uh, gezamenlijk persbericht van de provincie Noord- en uh, Zuid-Holland. Um, uh, kunt u in grote lijnen eigenlijk uh, de, de conclusie van dit beheersplan uh, uh, vertellen? Ja, nou ja, ten eerste uh, moet zo'n beheerplan gemaakt worden om ook goed te onderbouwen uh, als je bepaalde dingen wilt gaan doen in, met dieren. In dit geval zijn dat damherten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook beheerplannen voor ganten, uh, smieten, vossen. Dus je moet, je moet altijd wel goed onderbouwen uh, als je wat wil gaan doen met dieren. Ja. Uh, en de conclusie van dit falenbeheerplan, beheerplan, want daar is het ook voor. Het uh, belangrijkste zijn eigenlijk dat het hekkenplan, uh, dat zal niet uh, voldoen. Dus Zelfs als het hele hekkenplan gerealiseerd is, dan houdt dat de damwetten niet binnen het gebied. Dat is een belangrijke conclusie. Een tweede belangrijke conclusie, dat is dat je toch echt zult moeten gaan beheren. Nou, dat wil gewoon zeggen afschieten. Omdat de groei van de populatie uh, die gaat echt exponentieel snel nu op dit moment. Ja, het is 30% per jaar, hè, dat damherten er ja, zich vermenigvuldigen. Ja, en uh, ja, en, en wat je ook ziet, en dat is de derde conclusie, dat is dat ze inderdaad, uh, met name die, die, die, uh, die jongeren hetten, die gaan het gebied uit. Ja. Ik ja, bedoel, en... worden nu allemaal al herten gesignaleerd bij, uh, in de buurt van de A4, uh, bij Lissen. Oh daar al? Uh, ja, ja, ja die, die, ze hebben bandjes. Hebben be be he. die beesten, die lopen zo'n 25, 25 kilometer per dag, uh, lopen ze wel Ja, en ze springen nogal hoog, heb ik ook begrepen. Ja, het zijn echt uh, hele stevige dieren. Um, ja, en, en, en, meneer Bond, mijn naam is Pieter Joostraam. Um, even een, een, een vraagje. Wat is nu de reden dat die damherten, vooral de mannetjes, jonge mannetjes... ...de Amsterdamse waterlingduinen verlaten, want ik heb begrepen dat het niet het voedselprobleem is, want er is voedsel voldoende. Uh, nee, dat, dat klopt. Ja, ze, ze, ze treden uit. Uh, ze gaan op avontuur uit. Uh, dus ze gaan de wijde wereld in, om het zo maar eens te zeggen. Uh, en uh, het voedselprobleem, dat is inderdaad het gebied, kan dit aantal hetten qua voeding aan. Uh, maar wat we wel zien, en dat horen we dan met name toch van boswachters in het gebied is dus dat Het, het reënbestand uh, heeft hier weer wel last van, van de grote omvang van de dammet. Dus er zijn ook nog een aantal andere aspecten uh, die het nodig maken dat er wat moet gaan gebeuren. Nu, nu is het beleid van de provincie en de omliggende gemeente om een rekodruct aan te leggen over de van en Er moet een viaduct komen over de spoorweg zandvoort Harden en een viaduct over de zeeweg. Uh, denkt u niet dat het probleem dan alleen maar groter wordt omdat Damherten dan... In ieder geval over dat reproducten naar de Duinen gaan. En vervolgens zijn daar geen hekken van 2,5 meter hoog om die herten daar binnen te houden. Nee, nou, dat, is, dat is ook een van de uh, onderdelen trouwens in, in dit beheerplan die daarop wijst. Uh, van, uh, want wat je wel merkt, dat is dat in uh, de drie gebieden die aan elkaar grenzen, uh, wordt er niet op een eenduidige manier geteld. Uh, je moet wel heel goed gaan monitoren uh, wat het effect wordt van je acties die je toepast. Ja, maar het we, al. Hebben, we, hebben, we hebben natuurlijk al wildroosters aangebracht. Uh, wildspiegels, de maximum snelheid die is omlaag. Uh, er zijn ook onderzoeken gedaan naar alternatieven, zoals uh, anticonceptie. Uh, uh, uh, uh, natuurlijke vijanden inzetten, zoals wolf. Uh, maar dat zijn ook allemaal onhaalbare alternatieven. Ja, dat dat, dat EcoDuct uh, is onderdeel van het FANA-weerplan. En dat heeft vooral te maken met het feit dat je dat heel goed moet monitoren, en dat je op één manier moet tellen in het hele gebied. Ja, want het, het, het, het probleem gaat zich dan verschuiven. Uh, die, die, die damherten die gaan niet alleen over een recroduct heen, of tenminste een viaduct in de zeeweg, maar die gaan misschien 200 meter noordelijk of zuidelijker springen ze over een hekje van een meter. Ja, maar dat gebeurt nu ook al, hè? Ja, dus daar los je het probleem niet mee op met die hekken. Nee, daar los je het probleem niet mee op. En uh, kijk, in, in het Nationaal Park, daar wordt beheerd. Ja. Dat wil zeggen, daar houden ze het aantal herten gewoon op een bepaalde stand. Uh, in een bepaalde omvang. Uh, en daarom moet je ook zorgen dat je in het hele gebied... ...ook een soort van gelijkheid krijgt... ...van uh, hoe, je, uh, ja, hoe je je dieren beheert in dat gebied. Uh, meneer Bond, u zegt dat het uh, vooral de jonge mannetjes zijn... ...die over de hekken springen uit de Amsterdamse waardlijnen. Uh, op het moment dat je dat gaat beheren, afschieten... Uh, ...blijf je wel zitten met de jonge hinders in de, in de duinen... Uh, ...die alleen maar de populatie dan zullen versnellen. Ja, maar dat staat ook in het beheerplan. Uh, ...want ook die... Uh, jonge hinders, die zul je in het najaar. Uh, zul je er daar een aantal af van moeten afschieten. Om inderdaad, wat u zegt, daar heeft u gelijk in. om die balans. Uh, om die uh, te houden in het gebied. Wanneer gaat u beginnen met uh, het beheren, het afschieten? Nou, dat is wel een. Ik uh, ben wel blij dat u die vraag aan mij stelt. Want kijk, de provincies, die gaan er niet over. De rechters. Uh, wij, wij, wij hebben nu wel. Uh, de verantwoordelijkheid genomen om dit beheerplan. te laten maken. Maar uh, ja, zoals u weet, de gemeente Amsterdam. is uh, beheerder in dit gebied. En die zullen de beslissing moeten nemen of zij wel of niet uh, de aanbevelingen uit dit beheerplan gaan overnemen. Ja precies, en... want kunnen ze het gewoon naast zich neerleggen meneer Bond? Dat kan, als de gemeenteraad uh, uh, besluit neemt om, uh, ja, om niet te gaan beheren. En ik kan me eigenlijk dat met dit beheerplan bijna niet voorstellen, omdat, ze, uh, omdat je ziet dat... Ja, het probleem is eigenlijk ontstaan uh, omdat er sinds 2003 besloten is om niet meer te beheren. Ja, precies. Amsterdam heeft nooit af willen schieten. Dus waarom nu wel, denk ik dan? Omdat, ja. omdat de kosten te hoog worden, de, de lasten nou, ja, te groot. Het, het veiligheidsaspect natuurlijk. Je, ja. je ziet toch dat, uh, dat het aantal incidenten uh, met de hetten, dat, uh, dat is ook echt heel erg gestegen. En, ja, en wat we vooral door dit beheerplan zien, dat is dat het met het aantal hetten die hier nu zitten, als daar nog eens een keer elk jaar 30% bij komt, krijgen we echt een onbeheersbaar probleem als we nu niet ingrijpen. Ja, en waar kunnen de inwoners e dan met hun schade terecht... als een, een damhert in de, de auto terechtkomt? Ja, of een dodelijk ongeluk? Waar, waar ja, moet je dan met je rekening naartoe? Het... Nou kijk, dat is op dit moment wel allemaal uh, geregeld... want uh, schade, schade wordt vanuit het FANAP-fonds uh, vergoed. Uh, als je ook een hertje auto krijgt... dan ben je daar ook uh, in gevolg van je autoverzekering... Uh, in de meeste gevallen, gevallen voor verzekerd. Okay. Maar, maar daar gaat het niet alleen om, hè. Kijk... Nee. Nu uh, heb je heel veel mensen die zeggen van, uh, wat zielig, je moet die beesten niet, uh, niet afschieten, die dieren niet afschieten. Uh, maar ja, aan de andere kant, en dat heb ik ook in het werkbezoek van de gemeenteraad van Amsterdam gezegd... ...kijk, op het moment dat het een keer echt misgaat en er valt daar een dodelijk slachtoffer... Ja. ...dan staan uh, de, de media ook bij de bestuurders op de, ja. van, op, op de stoep van, jullie wisten het en jullie hebben er niets aan gedaan. Ik zeg, en je moet je dus ook realiseren dat er aan die kant toch ook niet alleen de verantwoordelijkheid zit, maar ook een bepaalde emotie. Wat is uw inschatting dat de gemeente Amsterdam gaat doen en op welke termijn? Nou, het, het verhaalde dat is uh, in de eerste week van december uh, naar de stad gegaan. Uh, ze vergaderen daar uh, meerdere keren per week in commissieverband. Dus ik verwacht dat het in de maand januari daar op de agenda zal staan. Uh, ja, en, en dan? Want stel nou voor dat dan de gemeente Amsterdam, we Amsterdam zegt ja, ja? We, we gaan beheren. Dan bent u een gelukkig mens. Maar dan krijgen we nog allerlei procedures met natuurbewegingen en dergelijke die er tegen zijn. Ja, dat, uh, daar rekenen we ook op uh, in de hele planning. Uh, kijk, dan zal het zo zijn dat... Uh, kijk, de provincie is uh, verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunningen en ontreffing. Ja. Dat is gewoon een wettelijke taak die wij hebben en dat doen we ook. En die vergunningen en opheffingen die wordt aangevraagd via een zogenaamd vanenbeheer eenheid. Uh, en die onderbouwen die aanvraag. En zo, en zo zal de routing zijn. Amsterdam vraagt dat aan... ...bij die vaderbeheerdeenheid, die maken die aanvraag en de provincie geeft de vergunning af. Nou, vervolgens zullen de tegenstanders zijn, die gaan naar de rechter. En dan zal voor de rechter blijken hoe stevig dit vaderbeheerplan is. Maar dan zijn we inmiddels een jaar verder. Dan ben je een half jaar verder op zijn minst. En als de gemeente Amsterdam nu zegt van uh, wij geven uh, geen toestemming? <lacht> nou, dan hebben wij nog de mogelijkheid als provincies... Uh, om te overroelen. ...om een aanwijzing te doen, zo heet dat. Ja, ik noem dat overroelen. Ja, maar ik, ik ga er met dit beheerplan vanuit dat dat niet nodig zal zijn. Oké, okay. het probleem is niet alleen Noord-Holland, het is ook Zuid-Holland natuurlijk. Hè? Vandaar dat u het rapport samen met uh, uw collega van Zuid-Holland heeft gemaakt. Ja, dat klopt. Uh, hoe ligt dat in Zuid-Holland? Uh, want die zal natuurlijk ook druk uitoefenen op de gemeente Amsterdam. Want een deel van die duinen ligt in hun provincie. Nou, ik moet, dat, uh, ik moet dat er wel heel nadrukkelijk bij zeggen. Want u vroeg dat ook net over uh, de rol van Amsterdam. We hebben dit, we hebben dit een heel goed goed samenwerkingsverband gedaan met de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland, maar ook de gemeente Amsterdam. Want die zijn vanaf het begin zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken bij dit proces. Is er ook druk vanuit de regering? Want er zijn vragen gesteld ja. in de Tweede Kamer en u heeft ook contacten gehad met staatssecretaris over dit probleem. En zelfs met de minister. Nee, er ligt ja. nog een brief vanuit de Kamer en vanuit de minister waarin ons nadrukkelijk wordt gevraagd om in actie te komen. Dus het probleem zou nu alleen kunnen zijn natuurbeschermingsorganisaties, partijen van de dieren en dergelijke, die de boel dwars kunnen gaan liggen. Ja, u noemt dat een probleem. Ik, ik noem dat gewoon onderdeel van onze democratie. En ik, ik ga er met dit uh, plan uh, of ja, met, met, dit, uh, met deze casus wel vanuit dat zij inderdaad in de zwaar zullen gaan bij een rechter. Uh, nee, uh, geachte Bond, u uh, heeft ongetwijfeld uh, gelezen dat er in de, de Zandvoerse kranten. Deze week het bericht verspreid door het college van BNW. Eh, waarin inwoners worden opgeroepen om de politie te bellen om te melden als zij een damhert in het centrum hebben gezien. Met telefoonnummer erbij, zelfs 112 mag gebeld worden. Eh, want de politie wil graag weten, of de gemeente wil graag weten, waar deze damherten in het dorp dan rondlopen. Eh, dit is een oproep voor heel Zandvoet om te gaan bellen. Eh, als ik bij mij in de straatje kijk, daar loopt dus met regelmatig een damhert. Betekent dat dat wij met de 50 bewoners van deze straat allemaal de politie moeten bellen? Dan staat die telefoon rood gloeiend. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ja, die vraag zult u moeten stellen aan, aan uh, iemand van het college van, van Zandvoort. Want... Maar het is u bekend dat. Uh... Ik heb het gelezen, ik heb het gelezen. En wat is uw reactie daarop? Nou, ik denk dat. Uh, maar goed, u zou die vraag aan zelf moeten stellen. Ja. Uh, dat, dat ze het vooral bedoelen om uh, inzichtelijk te maken hoe groot het probleem is. Ja. Want het aantal geregistreerde meldingen uh, telt natuurlijk ook zwaar. Uh, zeker als het gaat om gang naar de rechter. Dus die, die begrijp ik aan de, aan de ene kant wel. Uh, ik heb zelf 28 jaar bij de politie gewerkt. Dat is mij bekend. En ik weet, denk dat zo'n melding, uh, ja dat is een kwestie denk ik van niet langer dan, dan twee minuten. Uh, yep. van gegevens en, en je hebt de geregistreerde melding erbij. Uh, maar ik, ik neem aan dat, uh, dat er ook wel contact is geweest met de politie Kennemerland. Dat deze oproep is gedaan, uh, dat de noodkamer daarvan weet... ...en dat ze dadelijk op voorbereid zijn met een uh, speciaal vraagformulier. Er is dus in ieder geval één domhert herkenbaar. <coughs> Die loopt met een kerstversiering in zijn gewei door de duinen. Uh, <lacht> Godzijdank is de stekker eruit, dus hij is niet verlicht. Maar een heel snoer hangt om zijn gewei heen en is een duidelijk herkenbaar beest. Is hij uit ja, jouw tuin gestolen? <lacht> ja. <lacht> um, uh, uh, uh, de gachten hier... Uh, Bond, u heeft een, een, een enorme goede uitleg gegeven over het schone beheerplan. Uh, 2 maart, staan de verkiezingen aan te komen. U, u bent lijsttrekker voor het CDA. Uh, komt u terug als gedeputeerde? Ja, Want dan kunt u dit probleem afmaken. Dat zal, dat zal de verkiezingen zullen dat uitwijzen op 2 maart. Uh, wij moeten natuurlijk wel uh, als CDA redelijk uh, score halen in Noord-Holland uh, om verder te, te kunnen regeren in een nieuw college. Uh, u heeft nog genoeg te doen. Ja, er is er genoeg te doen. En ja, en, en, kijk, dit, is gewoon, dit zijn gewoon hele gevoelige dossiers. Uh, maar aan de andere kant, ja, bij besturen hoort ook gewoon toch wel het, het doorrakken van knopen. Ja. En, en niemand wil uh, deze dieren afschieten, dat wil geen mens. Maar op het moment dat je ziet dat je echt een probleem krijgt, ook voor de dieren zelf... Ja, dan wordt er wel van de bestuurder gevraagd om in te grijpen. En, en ik doe dat. Ik laat ja. daar niet voor weg. Uitstekend. Het is ons helemaal duidelijk. Enorm bedankt voor uw toelichting, meneer Bond. Ja. En veel succes ah. op 2 maart. Goed, jullie succes met je programma. Dank u wel, dank wel. Dag meneer Bond. Dag. En wij gaan uh, naar, uh, naar het eind van dit uh, eerste uur. Terwijl alles gezellig rondzinkt. Dat uh, komt uh, Pieter, je moet je koptelefoon ophouden. <laughs> en, en dat doen we met uh, muziek. Ik kijk even naar Pascal, die heeft uh, nodig klaarstaan. En uh, na het nieuws en de reclames komen we weer bij u, u terug voor nog een uurtje. Goedemorgen Zandvoort. I'm